het NOS Journaal. Bij de NS zijn tot nu toe zo'n 20.000 schakelen... ...vanwege de vertragingen in de vorstperiode. Het is veel meer dan normaal, zegt een woordvoerder. Hoeveel geld reizigers hebben geclaimd, is nog niet duidelijk. Reizigers hebben tot drie maanden na hun vertraagde reis de tijd... ...om hun geld terug te vragen. De gedupeerde reizigers kregen de afgelopen dagen... ...in totaal ruim een half miljoen kopjes koffie en thee... ...als goedmakertje van de NS. De aangepaste dienstregeling van de NS blijft voorlopig van kracht... Volgens NS en ProRail is dat nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. Bovendien kunnen eventuele problemen op het spoor gemakkelijker worden opvangen, aldus NS. De Griekse regeringspartij Laos stemt niet in met het bezuinigingsakkoord dat gisteren is gesloten. Dat heeft de partijleider gezegd. Hij vindt dat de Grieken zijn vernederd en dat hun waardigheid is afgenomen. De rechtsradicale Laos heeft te weinig zetels om het bezuinigingsakkoord te blokkeren.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 Het weer zonnig, in het noorden wat bewolking, temperatuur min 3... maar door de matige oostenwind voelt het kouder aan. Vannacht komt het op veel plaatsen tot strenge vorst. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor de Schipholtunnel 4 kilometer. In de Schipholtunnel zijn twee rijstroken dicht, want die zijn glad. Verderop richting Den Haag staat voor Hoogmade 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3... A12 Utrecht richting Den Haag voor Blijswijk, twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum, twee kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum, twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte sandvoort garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Se você me matar ai se eu te pego ai ai se eu te pego é Als je me mata. Ai, se eu te als je ai, se eu te pego, delícia, als je você